Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Emmen is een man zonder vaste woonplaats aangehouden... in verband met de explosie vanochtend vroeg in een flat. Er wordt verdacht van brandstichting... en ook van het bedreigen van twee mensen bij de flat met een hondbalknuppel. Door de explosie werd vanochtend een deel van de voorgevel van de flat weggeblazen. Vier woningen werden ontruimd. De bewoners konden vanmiddag weer naar huis. Over het motief voor de brandstichting is nog niets bekend.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 hele lijst mee wil. Leuk, hè? Alles doen wat je zelf ook leuk vindt. Ja. Dat is... En ik meditatie meditatieles. Wat ja, is meditatieles. Daarom duidingen. Te ook dat, ja. <laughs> ik bedoel, we kunnen we nog een kwartiertje doorgaan? Ja, hij masseert ook. <laughs> ja, dat ook met ja. Alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh, jammer.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 Gaaltje. En, um, het is in ieder geval jouw smaak, Richard. Het is de absoluut mijn smaak, ja, zeker. Um, en, uh, dit gaat over, die liedje gaat over afscheid nemen en uh, het heet Put by Tears. Welkom luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van Dunne en zij schrijft door journalisten, tv-presentatrice, communicatieadviseur, coach, dagvoorzitter en ze geeft regelmatig lezingen. Blijf je dat de hele avond doen? Ja. ja. En dan zegt hij de volgende keer, is de nog snel om? Zegt hij uh, Mabel van Ben. Ja, dat vind ik ook leuk. Oh, van de de de de, ja. Dat vind ik ook wel gezinnen.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 ik geloof dat je voor uh, heel veel centjes steeds een nieuwe mantra moet kopen. Hoe hoger je komt. Maar ik, hoe ik ze worden? Ja, ik heb voordelig ingekocht. Ik doe het steeds <lacht> hetzelfde. Ja. En hij werkt voor mij fantastisch. Het, het zal het niet zo horen, maar het oh, kan mij eens schelen. Ja. Als het werkt, werkt het, hè? Ja, ja helemaal. En wat zijn de verschillen of de overeenkomsten van transcendente meditatie met het boeddhisme? Um, voor mij komt uiteindelijk alles op hetzelfde neer. Of het nou god, tm, meditatie of alles is volgens mij liefde. En dat klinkt zo uh, banaal voor de meeste mensen of pathetisch. Maar...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 En dat kan je bijvoorbeeld ook uitbreiden met spiritualiteit. Ja, dat... dat hoe, ja. Wil je, hoe wil je nog meer hebben, zou ik zeggen? Ja, ja da, daar, daar ben je in het hart van alles. Ja. En daar heb je dus ook je boeken over geschreven. Ja. Ik probeer het een beetje te verbloemen, maar elk boek gaat eigenlijk daarover. Ik ben nu een roman aan het schrijven, De kap leren blaffen, hoe een hart breekt, over een uh, relatie tussen de man en de vrouw. En dat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 we uh, gaan wandelen op een gegeven moment uh, richting Panasia. Even, ik ga nu even terug naar ambassadeur van de liefde. Ja, ja, ja, ja. Um, en daar had je gesprekken. Ja. En dat was met een soort coach. Nee, en um, uh, je, je bedoelt op het uh, boek. Ja. Ambassadeur van de liefde. Nou, over die persoon die daarin. Die persoon. Die, daarin, die persoon. Jouw is, eigenlijk. Ja, maar die is uh, half fictie, half uh, waar. deze man die was uh, heel erg in, uh, in God uh, en, en heel erg bijzonder heb ik veel van geleerd maar aan de andere kant ook weer heel erg ook weer dogmatisch en het was een boeddhist uh, ook ja. ja, maar heel erg weer streng in de leer en uh, daar wil ik wel een tijdje naar luisteren maar op een gegeven moment heb ik zoiets van oké, okay, dat werkt voor jou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 als je dus op het uh, klavier speelt, worden die toetsen heel zachtjes aangeraakt. Het is bijna erotisch. Wat, dat is grappig. Dat is jouw perceptie, hè? Dat is mijn perceptie. Voor mij is het het zuiverste van. Ik, ik geloof ook dat er heel veel dingen een eikpunt hebben met seks. Dus ik ben er niet vies van, laat ik het zo zeggen. Maar dit is voor mij zo verschrikkelijk zuiver. Haast bovenaards. Dat bedoelde ik ook. aard vind ik het. is het het. heel zacht. Ja. Heel bijzonder. Nou, kondigen maar ja, Het is jou, ja. jouw nummer. Nou, eh... Uh, mijn nummer is uh, van uh, Satie. En, uh, Pretty Wings. Oh, is het niet Erik Satie? Nee. Oh, dan zit ik op een verkeerd been. Maakt maar niet uit. Dan Pretty Wings, Get Smooth, jazz All Stars. Ja, dan gaan we straks naar Satie. Dan lang. gaan we zo meteen naar Satie. Heb ik het verhaal gehoord. Is het hier hoor? Oh ja, ik wilde wel iets over zeggen. Um, um...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 Mooi. Um, als we naar nou kijken naar verlicht uh, zijn, hè, dat heb je ook al een cool. beetje genoemd net. Uh, ben je dan het type van je bent al verlicht, maar je weet het nog niet? Dus uh, die Japanse stijl. Is ja. het is verlichting. Of, uh, of uh, door hard mediteer raak je verlicht? Ik heb daar natuurlijk ook weer een boek over geschreven. Ja. Verlicht ik vat het boek bij even samen? Nee, deze verlicht in één seconde. Wie gaat mediteren is binnen een boede. Um, ik vind het heel erg moeilijk. Ik moet zeggen dat ik een ontzettende strever ben. En um, ik heb het zeker tot mijn doelstelling gehad. Een paar jaar om. Ik ga verlicht worden. En heel erg uh, mediteren en lezen. En uh, ook uh, seksualiteit afgesporen. En ik werd er eigenlijk. Ik knapte daar totaal niet voor op. Ik zeg niet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 maar zo niet goed. Nee. Dus ik probeer het wel, hoor. Het moet een beetje denken aan Chris Tauber. Of nee, ja, Tijn Tauber. die uh, denk weer aan de vrouw, natuurlijk. Ja. <laughs> nou ja, het is ook wel een hele mooie vrouw. Het is een hele mooie vrouw. Nee, ja, Oké. Okay. Uh, die zat bij... Welke band ook weer? Zo'n heel bekende band. Lois Lane. Lois ja. Schreef hij voor. En hij schreef en... Uh, en was met een en, van de dames getrouwd. En was met een van die, die, die, die, die mooie dame. En, Monique. En op een gegeven moment... Uh, is hij dat ook gaan doen, hè? Want jij ja. dus ook bent gaan doen. Dus geen seks meer, geen vlees meer, geen nee. alcohol meer. Uh, vroeg naar bed, uh, s morgens vroeg uh, op mediteren. Ze leven leek wel langer daardoor, hoor. Ja, ze leven leek, ja. leek langer. Maar op een gegeven moment... Uh,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 ja, ik heb, het, ik heb wel vaak het gevoel, dat is de grootste contradictie in mijn leven, dat ik haast heb ofzo. Ik wil zoveel uh, doen. En, en uh, ja, ik weet niet of het bereik is, maar ik heb zoiets van: ja, er zitten nog zoveel boeken in, ik moet, ik moet even een beetje doortikken. En ik wil ook andere mensen leren mediteren, want daar heb je zoveel aan. En ja, ga zo maar door, ga zo maar door. En aan de andere kant. Uh,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 en toen dacht ik, nou hij weet het, ik ga dat ook doen dus ik naar nou, Wim Hof en hij zegt, ja je moet in koude baden en je adem inhouden <laughs> dus ik op een ik... snelle manier om dat te gaan volgen ja. dus ik elke ik ben dag heel benieuwd naar. Ja, dus ik elke dag, zeven minuten in ijskoud water en uh, drie minuten mijn adem inhouden, wat bleek, na vijf weken had ik gewoon een longontsteking uh. oké, okay. en Wim zegt dat ik te snel wilde kan best, kan best. Ja. Kan best. Dus dat is geen oplossing dus uh, ja, maar misschien moet je het iets uh, genuanceerder doen en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 Oké, okay, nou we gaan uh, nu naar het wonderschone uh, stuk van Erik Satie. Ah, maar nou mag ja, jij er nog even wat over vertellen. Ja. Want uh, Hermans, uh, gevoelens daarover kennen we nu. Ja, ja, die zijn wat frivoller dan de mijne. Uh, ik zeg altijd dat dit uh, uh, muziekstuk is mijn binnenvoering. Als, als je nog als zelf mocht uitdrukken als muziek, dan zou het deze muziek zijn. En het voelt zo als thuis voor mij. Veel meer thuis dan de wereld of mijn bed of nog ja, ja, Het voelt echt alsof ja, dat...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 Jawel, hij traint mensen van Ajax. Al van Ajax? Ja, dat wil je natuurlijk niet zeggen. Mag ik niet doen. Hé, hey, Emmet, wat vind je van Mabel? Ja. Wat ik van Mabel vind? Doe maar een eens een paar kern-eigenschappen. Kern. kern ja, eigenschappen. Eerlijk. Jij kent natuurlijk Mabel het beste. Eerlijk. Eerlijk? Ja. Nou, dus, moet... ja, ik uh, moest ze... Ik kan slecht op mijn woorden komen wat dit betreft, maar uh -huh. nee, ik kan uh, tegen Mabel kan je alles zeggen. Oké, okay. dus ook, uh, ze kan veel hebben. Mooi. Zeker weten. Nou, mooi. Ja? Hey, dankjewel en dan ik wens jullie samen een hele mooie lange tijd. Ja. Nou Mabel, ik ben in ieder geval heel erg eerlijk. Ja. Uh, als dat het belangrijkste is, is het een mooie eigenschap. Ja. Het uh, is een mooie is, basis. Het de belangrijkste eigenschap zo'n beetje, denk ik wel. Het ja, raakt wel ja. aan zuiverheid, vind ik. Ja. Ik ken jou trouwens een heel stuk langer. Vanaf 17 april 2010.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 Leven en God, Ja, voor Richard met licht en liefde Grote kussen ja, Kijk, ik krijg normaal. je ook. Dit is heel veel geld waard jongens Ja, dit is uh, nou een... jammer <laughs> En heel veel meer um, Je hebt me gevraagd om uh, wat, wat is dit? Het, het, wat is het, uh, het, voor mij is het de premisse van het boek is dus De essentie, uh, waar, het allemaal, de essentie. Ja. waar het allemaal om draait Uit velen een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 ja, een kungfoe-leraar, wat, wat komt ze tegen? Ja. Dat was weer een beetje een soort meditatie. Maken. Ja, uh, uh, ja uh, nou, het is een tijd geleden dat ik het geef. Nee, het maakt niet uit. Dus grotendeels, uh, grotendeels is grotendeels autobiografisch, maar in een roman uh, maak je ja, altijd een an, ja, Of anders, of, of uh, je diept het uit. En uh, ik heb ervoor gekozen om een, een monnik tegen te komen waar ik dus uh, lange gesprekken mee voer. Oh, oké, okay. en ging je wandelingen mee maken. En dan maken. ging ik wandelingen zo, mee maken of, ja. en dan ook zo van: oké, okay, wat heeft het boeddhisme je gebracht? En daar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 moeten hebben, zeg maar, van hun, uh, ja, van hun groep, zeg maar, dat ja. ze geld moeten loslaten. Ja. He, dus dat proberen ze dan in alle macht. En dan, dan laten ze geld los, maar dan uiteindelijke resultaat is dat ze dus gewoon aan het einde van het verhaal gewoon heel weinig geld hebben. Ja. En echt armoe. En, en velen moeten uiteindelijk dan toch weer een baan zoeken. Ja. En dan is het punt van, ja, het klopt wel dat je geld moet loslaten, maar dan zit ook weer, als je die belemmende overtuigingen niet echt kan loslaten. Ik ben het met je eens. He, uh, schaarste bijvoorbeeld, he, ja. het is van schaarste plaats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 Shadow of death, 16 men on a dead man's chest Your host is E, Mr. h -O -T, And I get you getting splashed with the tech Nobody go to the guard, say so You got a second more to more The run for the dough Before I blow back off the map, contact You didn't know stack, could get down like that Shout your sound, no battle, challenge strut to the challenge slum Run run, run on my challenge drum. Yeah. Vision of the sea, like Jing when I hack, men I'm unforgiving. Locked in further than in the Wu Tang, gonna dungeon. You should come into my tour.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 ze gaat het hebben over astrologie. En deze uitzending wordt gepresenteerd door Herman Harms. En dat wordt dus de eerste twee uur, dure twee uur durende nou, nou, uitzending. Herman. Ik heb er helemaal zin in. Ja. Lekker diep. Is dat die met die uh, harp? Of, nee, dat is niet zo, de dame met de harp. Oh, uh, nee, nee, dat is een andere. Nee.